Punt 9, ZFM. FM I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done. and then Just can't live you've had enough, and you've wasted all oh, your love. No oh Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Schippers voelt niet voor het verlagen of afschaffen van het eigen risico in de zorg. Partijen in de Tweede Kamer willen dat wel.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 Dan nog het weer, het is bewolkt, af en toe een beetje zon... en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Het is Tennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen.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 I got demons I got demons trying to get to me but they'll never take me down I'm only human so underneath my skin the cuts run deep I just need a little time to walk my www.zfmzandvoort.nl